Goedenavond, start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog meer groen licht voor het Pfizer vaccin. Vanmiddag keurde het Europees Medicijnagentschap het vaccin al goed. De laatste hoorde was een goedkeuring van de Europese Commissie, maar dat zit ook goed. Het vaccin mag de Europese markt op, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. Today we add an important chapter in our fight against Covid-19. We took the decision to make... For the first de eerste landen gaan na de kerst al aan de slag met vaccineren. Nederland wil op 8 januari beginnen. Zorgpersoneel in verpleeghuizen is als eerste aan de beurt. Het is onrustig in Velzen-Noord, in de buurt van Beverwijk. Jongeren gooien daar met vuurwerk en daarom heeft de burgemeester een noodbevel afgekondigd. Ook is de ME ingezet. <tied> Eerder vandaag werd via social media opgeroepen om vanavond te gaan rellen. Agenten hebben al mensen opgepakt. En een bizar verhaal over de Russische oppositieleider Navalny, de grootste vijand van president Poetin. Hij werd afgelopen zomer vergiftigd en nu heeft hij iemand van de geheime dienst in de val gelokt om daarover te praten. Hij belde die geheime agent op en deed alsof hij een van de hoge bazen was binnen de geheime dienst. Kunt Kunnen tijd zien? Алло, Константин Борисович, да, да, да. здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Het telefoongesprek duurt bijna 50 minuten. De geheimagent vertelt onder meer dat het gif in Navalny's onderbroek was gestopt. Eerder werd gedacht dat het gif in zijn thee zat. De hele bekentenis is nogal opvallend, zegt onze correspondent. Ja, en voor de FSB zelf, die staat natuurlijk ook ontzettend te kijken. Het is een inlichtingendienst, een geheime dienst. En een van de medewerkers die dan uh, nota een oppositieleider... die uh, uh, zeg maar uh, doelwit is geweest van een van de operaties... Ja,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 Van uh, deze alternatieve FM. Eigenlijk 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Jazeker. Leuk, even een boterhamzakje erop. <laughs> ja, ik zit niet alleen. Uh, nee, nee, je nou bent. goed. Een uh, beetje geluidseffecten, dat is nooit weg.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 dat ze dat uh, tot twee keer toe hebben gedaan. En uh, ja, daar uh, lieten ze toch wel zien... en een goede indruk achter bij uh, de mensen van op uh, Daarom hebben ze die meegenomen. Beeld ontzettend. En het leuke daarvan van Minor Citizen... is dat ze ook hier daadwerkelijk hebben gestaan. En Thomas Curvers, een van de mensen van uh, de band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 ontstaan. Dus bent komt uit horen. Uh, je had het erover. Uh, dan gaan we dat ook maar even laten horen. Full of you! Full of you. Staring in your gossip. If you excite. You bring light. Spread your silence over me. Ignore the long run. Let's make all fun and watch the days go by. Let's just live the life. silence Me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 Take the island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 Be the one who'd always wander through my mind Didn't want you to be stuck with me So I never chased you out. didn't think that I would ever be happy with Unrequited love But when it comes to you it's not it. Die komt uit Alkmaar. denk ik, ergens in de periode september-oktober wat aandacht aan er besteed. Sterren met Never Leave You. Daarvoor hoorde je Baby Lion. En dat is het werk van Eli, een van de deelnemers van de Rob Agda-woord. Nou, Jozef, want degene die, die we hebben aan de telefoon, heeft ook iets met Rob Agda-woord en patronaat te maken, geloof ik.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 Ja, we hebben op een gegeven moment uh, tijdens de reorganisatie hebben we 30 mensen uh, ontslag van moeten nemen. Uh, het barteam, het kassa-team, die zijn allemaal uh, verdwenen. Vanwege geen producties en financiële moeilijkheden. Uh -huh. uh, en dan zijn wat coördinatorenrollen verdwenen, waaronder mijn uh, stukje accountmanager verhuur. Uh -huh. uh, ja, niet zo mooi, maar ik uh, deed binnen die verhuur ook een heel groot gedeelte van de ed educatie.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 Ja. De Haar en de Amsterdammer zijn het tegenwoordig. Ja, uh, Kafka die hebben wij uh, hier uh, veelvuldig uh, gedraaid. Uh, dat klopt. Ah, ja, ja. Uh, afgelopen week hebben ze, hebben ze dat nog gedaan uh, bij jullie in het patronaat. Ik geloof vorige week ja. nog uh, dat ze dat, ze dat uh, gedaan hebben. Um, ja, ik, geleden, ja, ja, want, want uh, jij. Uh, uh, halen het al aan. Ergens uh, tot maart uh, konden we dat uh, doen. Ik weet het uh, uit eigen ervaring. Want uh, wij liepen nog, uh, nog een radio-uitzending samen met Hanem 105 uh, te maken van de Rob wordt En uh, dat ja. was eind februari. Maar toen zag je het uh, min of meer al een beetje aankomen uh, met dat hele, hele gedoe. Ja, we voelden het erbij hangen, inderdaad. Ja. Ja. Uh, even over, over jou uh, nu. Hè, want. Uh, Vereist dat dan toch nog een, een, een bepaalde handeling als je dan weet dat het voor iets wat beperkter publiek is en uh, dat het akoestisch en noem maar op, uh, of bemoei jij je, je daar niet mee? Nou, daar kijken we gewoon met z'n allen heel goed na van wat, wat voor programma past er binnen de setting in de zalen zoals we dat nu hebben. Hm. Kijk, uh, we hebben een grote zaal, uh, voor corona kunnen daar uh, bijna duizend mensen in en uh, kijk je daar naar een uitverkochte zaal, uh, de bar open, dampend, uh, de muziek keihard aan.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 Of moet je het beleven? Ja, en je wil gewoon voor aan het podium staan en, je wilt Precies. Ja. en je wilt, ja, wat erbij bij kon kijken bij de lijfmuziek natuurlijk, ja. Ja, um, ja eigenlijk is, is, is dat een beetje van, van ja, is dit eigenlijk ook voor jou een toch een leerzaam jaar geweest? Al, al met al, in, in, in een aantal opzichten.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 Ja, dat zijn allemaal, uh, allemaal leerzame momenten, absoluut. Ja. Ja. Nou ben jij ook uh, werkzaam in het uh, patronaat. Hè? We, we, we kijken een beetje vooruit naar 2021. Hè? Dat uh, was een beetje de vraag uh, die Jozef uh, al eerder heeft, uh, heeft gesteld. Uh, ja. want, maar dat, ja, als ik uh, ook links en rechts in de landen hoor... Uh, ik uh, bedoel, ik uh, luister vink uh, wel eens uh, ook naar een programma ergens bij, uh, bij Capelle. Uh, dat is weer in de buurt van Rotterdam. Maar dan hoor ik uh, ook uh, dramatische geluiden over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 Aimed at something on the ground The buildings gathered Round the square are basking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 journey Deze van de Three Point Landing, kom uit Alkmaar. Ja, ik, uh, ik kende ze niet, maar ik, uh, wat ik hoorde vond ik, heel, uh, vond ik heel goed. En ik hoorde van jou net ze aan de Rob Acta uh, prijs. Ja, ze, hebben ze meegedaan. En uh, ze, hebben, ze waren ook uh, uh, geselecteerd voor En uh, Haapop. Het, ja. het verhaal van de uh, Omsleeptouw. Dat zouden ze ook doen. Maar er is iets in hun, in, in hun omgeving, een, een, een tragische gebeurtenis uh, waarop ze hebben besloten om het niet te doen. Helaas. Uh, we hebben er nog wat extra's uh, gedaan. Uh, Nightfalls, onder taal van Ruud Haveling hebben we er ook nog uh, bij gedraaid. Dus. Uh, en dat slaat weer een beetje op Zandvoort. Een Zandvoortse muzikant. Ja, ook dat. Maar ook het liedje zelf heeft te maken met een Zandvoortse gebeurtenis. Dus ja. de tragiek van de zee. De zee neemt en de zee geeft. Er was iemand in een mui terechtgekomen. En Ruud heeft daar over deze tragische gebeurtenis. een liedje geschreven. Dat heette Night Falls on the Town. We hebben er nog één. En dat is deze van Kai. En Kai heeft dit nummer ooit dacht ik vorig jaar uitgebracht nummer heet Seaside, straks weer nog een uur Stuur jullie allemaal fijne dagen en een vo.